kunnen reizigers sneller geïnformeerd worden bij grote problemen op het spoor, denkt de minister. Het afschaffen van de strippenkaart moet worden uitgesteld, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. De Kamer wil dat het kabinet binnen een maand verslag uitbrengt over de risico's op fraude met de overchipkaart. Tot die tijd moet er worden gewacht met de verplichte invoering ervan. Het weer, bijna overal helder, het is tussen de min 3 en min 6 graden. Later vandaag zonnig, Middagtemperatuur rond het vriespunt.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 All mm -hmm. ...in een Splash, ja, dat was de nieuwjaarszong van Yvonne Walter. U heeft er waarschijnlijk nog nooit van gehoord... Maar uh, Nell en ik die wensen u uh, een natuurlijk een splezie, 19, 8, 19, nee, 2011 weer voor. Ja, Deze, deze CD die heb ik heel lang geleden is gekregen. En Nell die vond er weer ergens onder op een stapel liggen. Nederlandse zangeres. En uh, ik heb eigenlijk voor de rest nog nooit meer wat van haar gehoord. Ik zal nog eens op uh, internet kijken. Misschien kunnen we wat van haar zingen. Maar dat ze vrolijke jazzmuziek kan maken, dat is een ding wat zeker is. Dus nogmaals, Nell en ik wensen u een... Fijn 2000 en vooral gezond 2011 toe. Ja, luisteraars. Vanmorgen het JF-programma samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen. En Nel Kerkman, speciale gast met een eigen keuze uit... Uh ja, Nel, we hebben die CD's. Oh ja, uit mijn, uh, uit jou, uit, uit, uit mijn kasten. Jouw voorraadkasten. Ze, mijn voorraadkasten, goed. Nel, wat heb jij uh, verder voor de luisteraars uh, neergelegd op de draaitafel? Ja, ik, um, wij zitten nog niet aan de champagne, we zitten gewoon uh, aan het water. En um, ik denk wel dat straks iemand uh, heel blij zal zijn als het uh, woensdag is. En uh, misschien een, uh, nu al uh, de dagen zit af te tellen in de uurtjes. Want uh, hij gaat lekker op vakantie. Hij gaat naar Argentinië. En toen dacht ik, hey, ik doe een speciaal cd'tje voor hem uh, van Stan, Stan Gets. Don't cry for me, Argentina. Da compra, da venda, da trocas das pernas Dos braços, das bocas, do lixo, dos bichos, das fichas Sou Ana das loucas, até amanhã sou Ana Da cama, da cana, fulana, sacana, sou Ana de Amsterdã Oceano, na esperança de casar Fiz mil bocas pra solano Fui beijada por Gaspar Na esperança de outro mar Hoje sou carta marcada Hoje sou jogo de azar Sou Ana de 20 minutos Sou Ana da brasa dos brutos na coxa Que apaga charuto Sou Ana dos dentes rangendo Olhos en schutters, dat er maar ja, Suana. Dat markt, dat markt, dat vacas, dat pratas, da Suana de Amsterdam. Dat markt, dat markt, dat vacas, dat pratas, Suana de Amsterdam. Ja, dit was Anna de Amsterdam van José Koning. En José Koning is natuurlijk ook al een paar keer hier in Zandvoort geweest. Ze heeft dus ooit bij het jazzfestival in de gietenregen regen... heeft ze buiten staan zingen, waar echt de zon weer door de wolken kwam. Eh, we, ze is in de krocht een keer geweest. Twee keer. Twee keer zelfs, zegt Hans. Toen was ik er schijnbaar niet bij. Maar ik vind haar geweldig zingen. En ik wil eigenlijk nog even... Um, vertellen, vermelden dus dat op 6 februari in de krocht uh, bij jazz in Zandvoort veel uh, al braham komt, een trombone. Hij, Trombonist. Zingt, ja, hij, hij zingt ook. Dus um, op 6 februari is uh, in de krocht weer een mooie jazzconcert. Ja. Dus dat is alweer over 14 dagen. Ja. En zoals gebruikelijk zal het weer om 14.30 uur 30 beginnen Klopt. natuurlijk. Ja. En om 2 om, om uur is natuurlijk de, de zaal open. En het begeleidt natuurlijk door het bekende trio Johan Clement. Ja, het is dus ook een, een Belg. Een Belg, de, de, nou dat is dus een, een zeer plezant uh, middag wordt dat. Ja, dat zal best lukken. Met al die goed. Belgen. Ja, nou goed, we gaan er uh, toch nog, uh, niet in dit programma weer, maar zeker in het volgende, daarop volgende... Programma, aandacht aan besteden en dan nou, misschien schrijf je er wel een stukje over in de krant. Goed, uh, het eerste helft, de eerste, het eerste uur. Nel kocht jij van Laura Ficci uh, een heel mooi stuk muziek uit. Hè? Of, het maar, uh, of het maar lente wil worden, it Mitch as Will be spring. Ik heb dat stukje, het is een heel bekend uh, jazz stuk. Ik heb dat uitgekozen, nu gespeeld door de pianist Bill Evans. Luistert u maar. Emily jaar natuurlijk schitterend gespeeld door de tenor saxofonist Stan Getz en hij werd subliem begeleid door het trio van Bill Evans. Nel we hebben nog maar een half uurtje te gaan. Uh, wat heb jij tijd nog voor de vliegt. luisteraars uh, neergelegd op de draaitafel? Tijd vliegt, de tijd vliegt. Um, ik had een hele stapel en uh, ik heb er maar een paar gedraaid. Maar ik had een verzoekje van iemand en die zei... Jullie draaien eigenlijk nooit Franstalige jazzmuziek. Nou moet ik zeggen dat je, als ik ging zoeken dat er weinig Franstalige teksten zijn... En, uh, toch heb ik er een paar gevonden. Terwijl als... toch Frankrijk een enorm jazzland is. Ja, maar dan zingen ze toch denk ik weer uh, in het Engels. Ik heb uh, Stacy Kent. Uh, heeft een heel mooi uh, li uh, uh, lied gemaakt. En het heet, even kijken, Les Zons de pluie. Ne fois que pris ton bagage, ne fois que pris mon envol, et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats de vieille tempête. Plus rien ne ressemblant. Finalement, finalement, final, il nous I'm all, I'm all, I'm all, I'm all, I'm moi faire la sang ô du fil de ce je vous Dit was het schitterende lied van Angelique Beauvance, La Chanson des Vieux Amants. En toen dacht ik, hé, hey, een Française, maar nee. Ze komt uit ons eigen Nederland en daar heeft ze dus, maakt haar eigen teksten en uh, haar stem heeft echt Italiaanse temperament en passie. Ze heeft verder nog erg mooie liedjes geschreven, maar ja. Tijd is er niet meer, denk ik, Hans, om nee, nog een te maar maken. Maar misschien uh, kan Hans uh, Rijmers eens kijken of hij deze schitterende zangeres... in een van zijn uh, nieuwe programma's van het volgende seizoen... want we zitten alweer dik over de helft in uh, Jazz in de kroeg... net zoals wij al nog maar een, half uurtje hebben, een klein half uurtje hebben voor dit uh, jazzprogramma. Luisteraars wat uh, Hans Sandberg, dat ben ik, nog samen mag presenteren met Nel Kerkman... Goed, ja, nee, uh, schitterende jazzmuziek. En uh, dit nummer heet, het is in het Frans gezongen, maar het heet gewoon Ik hou van jou. Ja, goed. Hé, hey, uh, ik heb heel, heel wat anders op de draaitafel uh, uh, gelegd. En ik weet dus dat, uh, we hebben ooit programma's gemaakt vanuit uh, Nieuw Unicum. En dat er ook hele enthousiaste uh, mensen uh, luisteren altijd. En een van de enthousiaste dingen, die had het altijd over Net King Cole. Ik heb een oh ja. stuk uitgezocht waarvan ik weet dat hij dat fantastisch vindt. Het is een opname uit de Sand in Las Vegas. Luister nu naar Joe Turner's Blues Net King Goal. Miss Joe Turner till he says goodbye. Sweet babe, I'm gonna leave ya, and the time ain't long. No, the time ain't long. If you don't believe I'm leaving, count the days I've gone. You will be sorry. in your heart, someday when you and I must part, and every time you hear a whistle blow, hear that steamboat blow, you hate the day you lost your show.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 And the big you last know oh. Will to be sorry, be sorry from your heart, sorry to your heart. Someday I'm be you when I'm apart, and every time you. How about they you lost your show? You will be sorry, be sorry for your heart Sorry to your heart Someday I win you when you and I part And every time you hear a whistle blow Hear yeah, that whistle blow The hate are the day you last show Yes, you. Dit was trouwens Moon River. En uh, ja, ooit geschreven door Mercer en Mancini. Ja, Nel, je moet niet zitten lachen, want dat was Ik hier even een kleine even. Pa paniek. Ik vergat het even. Uh, dit was natuurlijk uh, Louis van Dijk uh, met zijn kwartet. Bestaande uit uh, Edwin Corselius op de bas, Frits Landenberg drums, Jeroen de Rijk percussion. En Louis van Dijk natuurlijk piano. En het leuke van dit is, van deze cd's... al deze mensen hebben wel eens opgetreden in Zandvoort. Zandvoort in de kroeg, maar ook bijvoorbeeld in het jazzfestival. Wat, geloof ik, weer in augustus gaat plaatsvinden. Als ik het goed heb. Maar dat zullen we ongetwijfeld door uh, onze jazzpromoter Hans Rijmers nog we wel eens horen. Dit was uh, Moonriver... Nel, we hebben nog maar een kwartiertje. En wat heb jij nog een hele stapel liggen? Ja, maar ja, dan zal ik nog eens een keer moeten terugkomen, denk ik. Als, uh, als het ons zo wel bevalt. Met dat, moeten we, dat moeten we maar nou, van maar de even, luisteraars uh, ja. horen. Ik heb uh, weer, een, uh, een, een, weer een vrouw. Ik, ik, ik zit opeens te kijken, ik heb allemaal zangeressen, en één zanger. zanger. Uh, Ilse Huizinga. En zij komt, is ook een Nederlands. Ze komt uit Nijmegen. En uh, ik heb een heel mooi nummer gekozen, where or when. It seems we stood and talked like this before. met before. Oeksterhuis, ook dit is weer zo'n geweldig nummer... die niet te weinig gedraaid wordt in Huis Zandberg... en vandaar dat ik hem even voor u op de radio deed. Ik heb het veel plezier uh, dit gedaan voor u... en ik denk dat nu uh, Hans nog een, een cd heeft en dan is het alweer over... En zo zit op deze prachtige zondagmorgen CFM Jazz er alweer op. Vanmorgen met veel plezier samengesteld door Hans Sandbergen en als gast, speciale gast Nel Kerkman. Nel, bedankt dat je er was en uh, ja, bedankt voor je muziekkeuze. Graag gedaan. Ik, ik hoop dat je nog een keer bij me langs wilt komen, want ik, ik vond het, het wel. toch wel leuk. Ja, luisteraars, en uh, ja, zo zitten we tegen de klok van 12 en zit ons jazzprogramma er alweer op. U hoort op dit moment uh, Paul Desmond's, natuurlijk Take 5. En hier gespeeld door George Benson, gitaar, toen hij nog echt mooie, mooie jazzmuziek maakte. Goed, misschien gaat hij dat ooit weer een keer doen, je weet het maar nooit. Ja, luisteraars, dan let mij u nog een hele, hele, hele fijne zondag toe te wensen. En um, u uh, straks zometeen is Jaap Koper, uh, die verzorgt weer een programma. Blijft u rustig luisteren, um, want onze programma's zijn net best de moeite waard. Anders tot volgende week. Tussen 10 en 12 uur op zondag zijn, is er weer opnieuw een jazzprogramma. Yes tot dan.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 SNS bood in 2008 een kleine groep klanten de kans geld te steken... in buitenlandse beleggingsfondsen die niet onder goed toezicht stonden. Ze investeerden op hun beurt bij de Amerikaanse beleggingsfraudeur Bernard Madoff. Toen hij eind 2008 door de mand viel, bleek het geld grotendeels verdwenen. Davem vindt dat SNS zijn klanten beter had moeten voorlichten... over het bijzondere karakter van de fondsen waarin geïnvesteerd werd. Het is niet bekend of de gedupeerden op een of andere manier schadeloos worden gesteld.